Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. Zelf maatregelen nemen om het gevoel van veiligheid te vergroten... als er een asielzoekerscentrum naast je komt. Dat is de bedoeling van een plan van de gemeente Lochem, schrijft het AD. Die gemeente wil buurtbewoners 1000 euro subsidie geven... zodat ze op hun eigen terrein bijvoorbeeld een buitenlamp, hek of camera kunnen plaatsen. Een man van 81 uit Eindhoven moet 12 jaar de cel in voor het doodsteken van zijn vrouw. Hij belde na zijn daad twee jaar geleden zelf het alarmnummer. Hij vertelde de politie dat hij er niet meer tegen kon dat zijn vrouw dementeerde. Later zei zijn advocaat dat het was gebeurd toen hij aan het slaapwandelen was. Maar daar ging de rechter niet in mee. En Aanstaand minister Vincent Carromans van Infrastructuur en Waterstaat... mist mogelijk de bordesfoto. Dat vertelde hij in zijn gesprek met aanstaand premier Jetten... op de vraag of er iets was wat hij nog moest weten. Ieder moment kan namelijk zijn derde kind geboren worden. Ja, zou zomaar kunnen. Maar de, dus de formateur vroeg ook, wat ga je dan doen? Dan zeg ik, nou dan ben ik in het ziekenhuis. En dan maar geen bordesscène met mij. Ja, Carromans noemt dat veel belangrijker dan de politiek. Nog het weer, er vallen buien met ook kans op hagel of onweer. Vanmiddag soms even zon en 5 tot 7 graden. En dit was het nieuws op 538. Nou ah ja, die, Ik weet niet, dat kind dat blijft nog tot 40 als het uitboden. Oh. Dus het uh, maakt niet zoveel uit, hoor. Oh. Even kijken naar het verkeer. Een beetje problemen op de A7 Groningen-Herenveen. Voor 10 uh, je is het geloof ik. 10 je kwartier dan ongeval. De A12 richting Duitsland. Ook een kwartier door grenscontrole. A20 hoek van Holland-Gouda bij Gouwe Aqueduct. 11 minuten voorwerp op de weg. En de A27 utrecht Goor, komt voor noordeloos 6 minuten. De controles langs de weg A1, Hengelo, Deventer, 108.4. A12, Duitsland, Arnhem, 148.6. A28, Hogeveen Mebbel, 122.5. En de A77, Duitsland, Boksmeer, 9.3. Trip naar de zon winnen in de vijfde zomerweken ga je zo meteen overkomen. Van de spannendste Champions League-avondjes... tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro...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 Werkte alles maar zo op rolletjes. Met AH Zakelijk regel je in één keer een lekkere voorraad. Van koffie tot tussendoortjes. Nu, met volumevoordeel. AH Zakelijk, dat werkt lekker. 538 de, 538 de 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja. De Waar zou je er dan aan toe willen? Als je zo'n uh, reis met Italië, Ibiza, Creta. Uh, Veel van nadenken was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 Got it. Wat lied De Drive Safe van Miles Smit en Niall Horan samen. Nou, dat is een 5 jaar favorite, waag hè? De 538 e zomerweken. En net begonnen, 538 Zomerweken, twee weken lang. Kans op een heerlijk tripie richting de op Portugal, Ibiza, Bulgarije, je kan overal heen. Maar daar moet je wel wat voor doen. De Zomerweken. Ik ga je even een klein stukje laten horen van een bekende 58 hit En daar is één woord uit weggeplonst. Ja, weggeplonst. Dat woord heb ik van je nodig. Als je dit denkt te weten, dan bel je even met de studio 0909-3058. 0909-3058. Klaar voor? Komt-ie. Ik vind deze moeilijk. Ik vind deze heel moeilijk en ik weet het antwoord. Kan je nagaan hoe moeilijk die is? Weet jij welk woord er is weggeplonst uit dit nummer van... Harry Styles, dat mogen we wel vertellen, toch? Ja. 0909 3000 En dan hoop ik dat je zometeen op de radio het goede antwoord geeft. Dan ga je een heerlijke vakantie beleven. Ellie Golding, dit is Burn. We, we don't have to worry about nothing. Cause we got the fire, and we burn in one hell of a something. They, they're gonna see us from outer space space, light it up, like with the stars of the human race.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 gonna let it Tipped, and we're turning the floor into a zoo <laughs> We live in a crazy world cut up in a rock race Concrete jungle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 Uit de nieuwe Disney-film uh, Zoetopia 2. Of Zoetropolis, kan ook. Het ligt een beetje aan welke taal je het uitspreekt. Nederlands, Engels. In Frans is het Zoetopia. De jaar Zomerweken. Zoetropolis. Het zijn de 5 jaar Zomerweken. En in die zomerweken heb je af en toe de kans... om even lekker aan dat rad te draaien... dat hier in de studio staat. Daarop staan fantastische vakantiebestemmingen. Maar ja, om dat rad te bereiken... moet je wel even een opgave goed hebben... die je net hebt gehoord. Stukje van Harry Styles. Anne, goedemiddag. Goedemiddag, in, hallo. Hallo, hoe is het in Bladel? Ja, <laughs> regenachtig, oh. grijs, bach. Oh, wat erg. En zie je, je bent je niet aan het carnavalen? Ja, heb ik gisteren gedaan. Ja, oh, wel even. Ja, precies. En dan één dagje wel weer even genoeg met die bierprijzen daar. Dat snap ik ja, het is, uh, <laughs> het is, het is, het is goed geweest. Heel goed. Anne, <laughs> we gaan, uh, gaan even luisteren naar de opgave die ik je net laten horen. <laughs> Welk woord is hier weggeplondst? On a summer evening. Ik vond het moeilijk Maar jij bent dit hè? <laughs> Ik denk dat het Strawberries moet zijn Zou het Strawberries zijn? We gaan luisteren Het yeah, is Strawberries yeah. Fantastisch gedaan Anne <laughs> yeah. Heel goed gedaan Nou, We gaan voor jou aan het vakantierad draaien Dat gaat Glenn doen, dat is een echte rad draaien Dus die kan het wel, kijk je hoort hem al Daar gaan we Waar zou, je, waar zou je heen? Gaan we gaan kijken. Hey, land op... Ipizza! Oh my god! Ja, wat Woehoe. leuk! Wauw, <laughs> wow, wauw, wauw! Alle van harte gefeliciteerd. Je gaat lekker met z'n op vakantie richting Ibiza. Nou, echt heerlijk bedankt hiervoor. Wil je ook winnen? Geen enkel probleem. De vijf jaar zomerweken duurden nog tot volgende week, vrijdag. En dit is die oplossing, hè. It's like strawberries on a summer evening. And it sounds like song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Natuurlijk. En uh, zijn versie van Forever Young. De 538 Beroepenjacht. Nieuwe ronde van de 538 Beroepenjacht. Uh, daarin kan jij gaan raden wat het beroep is van de mystery medewerker. En... Uh... Heel eerlijk gezegd, ik weet niet of je de editie bij Dennis hebt gehoord... uurtje of twee geleden, toen dacht ik, ja, dit, dit wordt gewoon geraden, Dit wordt geraden, En dat werd het niet. Dat werd het niet. Er werd genoemd ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat is er dus niet. Dat is het dus niet. Maar ja, ik snap het wel een beetje, want dit is de kritische omschrijving... die hoort bij dit beroep. Ik maak dingen definitief. Ja. Ja, wat zou dat dan kunnen zijn? Als jij enig idee hebt en je wilt het even aan om de kandidaat te zijn... in de vijfde jaar beroepen, ja... Ga je meespelen zo? Mag je drie vragen stellen en een poging doen... om dat beroep te raden voor 200 euro? Dan is dit het moment om je even op te geven als kandidaat. Dat doe je in de 538-app. Stuur heb je je naam dat je mee wil doen. Hoor ik je zo. Zorg dat je goed bent voorbereid. 1 Zoek je zonnebril. 2 Fix je vrije dagen. 3 Wel je beste vriend of vriendin. Van deze weken zijn de 538 Zomerweken.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 Then, another dream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 So it's free. Zij, Jas, Mike. De 538, beroepenjacht. In de beroepenjacht kan je een pot met geld winnen. Er zit 200 euro in momenteel, dat is lekker. Uh, dan moet je het beroep raden van de mystery medewerker. En die mag je dan eerst ook nog even drie vragen stellen die met ja of nee te beantwoorden zijn. Daarna even kijken wat zijn beroep is. Zou dat Jelle gaan lukken uit? Afferden, dag uh, Jelle. Hallo, goedemiddag. Afferden Noord-Limburg, hoe is het met de carnavalstemming daar? Ja, bij, bij ons is het heel druk. Bij mij is dat rustiger. Ik zie dit jaar niks. Oh, dat is jammer. Ja, ik heb een zoontje gekregen in april. Dus even de prioriteit. Herkant. Oh, wat leuk. Ja, dat snap ik ook wel. Wat goed gefeliciteerd. Dat heel leuk. Dankjewel, dankjewel. Ja, dan we gaan uh, samen de beroepenjacht doen. We gaan uh, drie vragen stellen. Die kan jij gaan stellen. En daarna mag je gaan raden wat het beroep is van de Mystery Medewerker. Dan gaan we. Vraag 1. Vraag 1. Werk je op kantoor? Werk je op kantoor? Ja. Ja, sowieso. Vraag 2. Uh, heb je te maken met erfenissen? Erfenissen. Ik heb het idee dat jij de goede... Heeft het te maken met erfenissen? Ja. Ja, zeker. Vraag 3. Vraag 3, Jelle. En uh, moeten de mensen die bij jou op kantoor komen een handtekening zetten? Oh ja, dat denk ik ook al. Meestal wel. Meestal wel, ja precies. Ja, volgens mij denk jij in de goede richting, Jelle. Wat is de beroep van de mystery medewerker? Tank Notaris. Notaris bent u notaris. Notaris bent u notaris. Ik ben Kim uit Tilburg en mijn beroep is notaris. Ja, dat is hartstikke Jelle. 200 euro heb je gewonnen. Dat is makkelijk verdiend. Ik ben even niet in de baby's, maar hoeveel luiers is dat? Ja, het hoort wel een, paar, een aantal maandboxen. Oh, goed zo. Daar kan je even vooruit. Jelle gefeliciteerd. Ja. <laughs> Toch, dankjewel. De 538, beroepenjacht. Somebody wants told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb. In the shape of an hell on her forehead.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 Oh wow. na tweeën. Op één na langste dj van 58. 1,98. Ja, ja. Frank Dame is 2 meter 3. Dus, oh, maar die eerste deze week. Dus Marcus, deze week de langste dj van 58. Je hoort hem dan. Lekker bezig. Ja, toch lekker bezig. Vier is zo met het nieuws, wat heb je daarin? Nou, je mag niet zomaar online een wetje leggen om geld... en de kansspelautoriteit dreigt nu een populaire site met een dwangsom. Oeh, Jeta, daarover Daarover het... zo...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 ...dat als ondernemen nooit stopt. Ook thuis niet. De Boogaartjes runnen 17 horecazaken... ...en een huishouden vol kinderen, kleinkinderen en dieren. Heel veel dieren. De Boogaartjes, iedere woensdag om half negen op zes. Vooruitkijken, dat doe je gratis op Kijk. Alle Simonie-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000-bundel. 40 dus ga naar hollandsnieuwe.nl...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 Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleediging.